Het is 8 uur, Jeroen van Kan met het NRS-journaal. Vanaf komende zaterdag moeten mensen die volledig gevaccineerd zijn... even wachten voordat ze toegang krijgen tot horeca-gelegenheden of evenementen waar ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Eerder vandaag werd die maatregel al afgekondigd... maar onduidelijk was nog wanneer die zou ingaan. Pas na 14 dagen, als de bescherming optimaal is... krijgen mensen een geldige QR-code waarmee ze naar binnen mogen. Afgelopen week is het aantal besmettingen flink gestegen. Bijna 20 van alle besmettingen zijn te herleiden tot feestjes... Of of horecabezoek. De meeste besmettingen vinden plaats onder jongeren tussen de 20 en de 24 jaar. De Tweede Kamer erkent de misdaden van terreurbeweging IS... tegen de Yazidi gemeenschap als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Een meerderheid stemde vandaag in met de motie van die strekking. De Yazidis zijn een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak... die zwaar werd getroffen door geweld van IS. Vrouwen werden tot slaaf gemaakt, kinderen gekidnapt en mannen gedood. Honderdduizenden Yazidi's sloegen op de vlucht voor het geweld... en duizenden werden vermoord. Het OM hoeft 19,5 miljoen euro voorlopig niet terug te betalen aan Surinaamse banken. Het gaat om geld waar het OM in 2018 beslag op legde op verdenking van witwassen. De Hoge Raad vernietigde vandaag een beslissing van de rechtbank, waardoor de zaak nu over moet bij het gerechtshof. Drie jaar geleden nam het OM het cashgeld in beslag op Schiphol. Het OM had een ernstig vermoeden dat het om crimineel geld ging. Het OM eist twee jaar cel van één jaar voorwaardelijk tegen de man van 21... wegens het stichten van brand in een GGD-teststraat in Urk begin dit jaar. Het OM noemde het in brandsteken van de teststraat een mes in de rug voor GGD-medewerkers. Volgens het OM is de man verminderd toerekeningsvatbaar rekeningsvatbaar. Hij zei in de rechtbank spijt te hebben van zijn daad. Het weer tot besluit, stapelwolken en zon, 19 tot 22 graden. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind en af en toe valt er wat regen. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. En dat was uh, Jeroen van Kam. Dat was een uh, ja, mooi tempo was dat, uh, Jeroen van Kam. Hoorde je wat hij zei voor het weer? Nee, wat zei hij voor het weer? Dan het weer tot besluit. Nou? Ja, tot besluit. Dat is toch prachtig? Ja. Ja. Ja, ja, dat, is, dat, dat is Jeroen, Jeroen van Kan hè ja nou niet, dat uh, verbaast uh, me helemaal het is niet, Had ik niet de eerste wel. de beste he, waar we het over hebben goed uh, dames en heren zo meteen neemt de staat het over en de vraag is wie ben je waar ben je en wat houdt je bezig laat het weten via de gratis NPO Radio 2 heb goedenavond. Al die energieaanbieders lijken soms best veel op elkaar. Toch zijn ze allemaal net een tikje anders. De een zet vol in op duurzaam en groen, de ander wil je een cadeaukaart cadeau doen. Met Indipender vind je Haarfijn de beste energieaanbieder voor jou. En de overstap regelen wij. Welkom bij Indipender. Droge of gevoelige huid? Dr. Leenaarts. Ik ben Marjolein Leenaarts, dermatoloog. En heb zelf een productlijn ontwikkeld. Puur werkzame ingrediënten. Probeer het nu, Dr. Leenaarts. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op libris.nl vind je alle mooie boeken om deze zomer te lezen. Of om uit te koken. Op vakantie of gewoon thuis. Ontdek het bij je lokale Libris boekhandel en op libris.nl. Droge of gevoelige huid? Dr. Lenards. Probeer het nu bij ethos of Dr. .com. Holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon. Vanaf 349 euro per persoon. Inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geld teruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sun sunweb. Creating memories. Slim de zomer door met de beste acties van Etels. Zoals nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Liefs Etels. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. In samenwerking met Radio 2 en het Koninkrijk der Nederlanden... kan je nu luisteren naar een uitzending van de Staatsomroep. De Staat van Stassen. Karel en CFE. Er is maar één... Mijn naam is Evie en ik ben de komende uur je personal coach. Het is tijd om je ziel te verzetten. Gooi je haar los, trek iets uit, maar hou je radio aan. Adem in en adem uit. Nog eens, adem in en adem uit. Bedenk nu wat er goed ging vandaag. Pak dat moment, hoe klein of onbeduidend het ook lijkt... en deel het op onze site. Je zal zien dat jouw positieve gedachten groeien en groeien... totdat je hele hart vervuld is van geluk. Het geluk dat de staal van Stassen heet.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 Sikke plaat, ja. Ja, dit is uh, sick. Dit is sick. Zeg, de, jij zegt het altijd, ja. hè? He? Nee, wat een geweldig nummer. Stilly Dan, Reeling in the Years, uh, 1972. Uh, dames en heren, van een harte welkom in de Staats van Stassen. En het is vandaag 6 juli 2021. Maar niet lang meer. De Staats niet lang meer, maar je hebt nog tijd om uh, geschiedenis te schrijven... op deze dag, 6 juli 2021, tot middernacht. Hè? Dus dat is best lang nog. Ilona, die uh, Ilonka, die hebt het zal wel aan mij liggen... maar ik mis het spontaan plannen van activiteiten... zoals ik dat de afgelopen periode heb gedaan. De komende maanden zijn al volgepland. Waar is de spontaniteit gebleven? Ron heeft eindelijk weer uh, vlinders in zijn buik... en Iris uh, kan wel een woordenboek beginnen met nieuwe woorden die ze dagelijks leert. Uh, ge geef ons wat woorden, Iris. Dat vinden we fijn. En Thomas zegt, ik heb enorm behoefte aan een nieuw avontuur... en daarom laat ik, me, laat ik vanaf september alles achter me... en trek met mijn backpack richting Australië. Wave. Dat is mooi. En uh, we hebben een live contact nu, hè, Tim? Met ja, met uh, Martin Oldenhof. Ja, waarom? Hij is uh, lekker op de trekker gras aan het maaien. Oh, dat is heerlijk om ja. dat te horen. Martin, goedenavond. Uh, goedenavond allemaal. Klopt het, jij zit met je oortjes in uh, op de trekker uh, te maaien? Uh, ja, dat klopt. De oortjes in met jullie op de radio en een lekker gras aan het maaien. Oh, heerlijk. Kunnen wij daar een stukje van meekrijgen dat je aan het maaien bent? Ja, hoor, zeker. Ga je gang. Ja. Fantastisch. Dankjewel Martin. Ja. Heerlijk. Ja, mooi hè? Het ruikt toch lekkerder? Ja, ja het oh, wat ik net zeg, je ruikt het zelfs. Zo. Ah, dat is radio toch een mooi medium, hè? Je hoort het en je ruikt het. Dat is mooi, ja. Jij nog iets? Hoogt ja, uh, Leenskevels die zegt ik zit lekker buiten onder de overkapping wordfeu te spelen. Oh, kijk enjoy and practice sister. De kwaliteit van de natuur in Brabant gaat hard achteruit. Ja, ja, er zijn heel veel soorten planten zijn in de loop van de tijd verdwenen. Er is heel veel insectenleven verdwenen. De bodem is eigenlijk zo dood als een pier. Het aantal keer kinderen dat opgroeid in armoede moeten de komende jaren worden gehalveerd. De PvdA en de ChristenUnie presenteren een initiatiefwet. De veroordeling van de pvv leider Wilders in het minder Marokkaner proces is definitief. De eerste Nederlandse sporters zitten in het vliegtuig naar Tokio voor de Olympische Spelen. De koffer van keeper Sadi van Veendendaal zit in ieder geval plompvol. Het sowieso belangrijke belangrijkste ik. natuurlijk. Keepers, voetbalschoenen, scheenbeschermers. Nou ja, al deze kleren. Trainingskleren. Bidons. Dit is de staat van fassen? Running out de wees. Ik wil u steken. Ik wil u steken. Ik wil u steken. Ik wil u steken. Ik I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 Zet me aan ah, Als je raakt Dichterbij, de dag. Mijn dromen, woeders van mijn slaap. U reist en ik ontwaak. For the sex trucks and rock and roll, said I sold my soul to a woman in Mexico. NPO Radio 2, Topzong en terecht. Kaleo met Hey Gringo. En in de Vrukkelijke 15 staat hij op plek nummer 11. Uh, ja, dames en heren, dit is de staat van Stassen. 6 juli 2021. En uh, ja. Een deel van Rotterdam, uh, Tim, die zit op dit moment zonder radio. Ja. Dat, dat zit namelijk zo. Uh, na bijna 60 jaar komt er een einde aan het uh, analoge signaal via de kabel. En vanmiddag ging uh, die stekker er voor goed uit in de regio Rotterdam. Dus klopt. de andere regio's hebben nog wel uh, radio. Ja. Uh, ja, er zijn uh, vast en zekere mensen die zijn overgeschakeld naar een alternatief natuurlijk. Uh, De Plus, uh, FM of natuurlijk via onze en radio 2 -heb. Maar als, je, als die overgang je helemaal is ontschoten... en je bent als nog niet overgeschakeld... dan blijk je op dit moment dus uh, alleen maar ruis te horen. We kunnen dat ook even testen. Dus even kijken, we hebben hier als het goed is een kabelverbinding. Kijk even naar Cor, hebben wij een kabelverbinding? We zoeken even... dus die moet er zijn hoor, Ja, die ja we kabel. moeten een kabelverbinding zijn. Dus... Cor, we bij... dus aangevraagd. We hebben een kabelverbinding. Ja, we wachten nog even op de kabelverbinding. Ja, ik krijg door dat de kabelverbinding er is. Hier is de kabelverbinding. Nou, nee, dat is niet graai. Ja, dit is dus wat je hoort op dit moment in Rotterdam. Het is vanmiddag al begonnen, hè? En ja, vanmiddag zitten ja, ja. die stekker eruit Om Op twee uur, ja. volgens mij, ja. Ja, en, en, en daarom, Tim, hebben wij uh, vanavond een unieke service ontwikkeld. Een, een tijdelijke oplossing die de spreekwoordelijke zoden aan de dijk zet. Uh, Tim, uh, jij zag dit probleem vorige week al aankomen, Ja, dat klopt. En ik ben toen direct samen met een klein uh, multidisciplinair team... Uh, gaan zoeken naar een oplossing voor Rotterdam. Ja. En daar is een speciale uh, telefoonlijn uh, voor geopend. Ja. Daar zijn we op uitgekomen. Speciaal voor gedupeerde Rotterdammers. Ja. Zodat zij toch vanavond live bij ons kunnen zijn. Dus en, via de telefoon. En, en die telefoonlijn hebben wij hier beschikbaar gesteld. Ja. We hebben ja. meerdere lijnen, heb ik begrepen. We hebben ontzettend veel lijnen. Acht lijnen beschikbaar vanavond. En daar zijn nu al mensen zonder kabelverbinding. Uh, die zijn nu al aan de lijn, Ja, want dat? ik heb vandaag uh, mensen persoonlijk benaderd. Ja. Mensen die gedupeerd zijn in Rotterdam. En nee. die heb ik nu al uh, inderdaad aan de lijn Oké, okay, en met wie ga je als eerste spreken? Uh, dat wordt waarschijnlijk Peter van Veen. Ga je gaan. Peter van Veen, goedenavond met Tim D'Ame. Goedenavond, met Peter. Klopt het dat jij gedupeerd bent en inderdaad niet kan luisteren? Ik kan niet luisteren. Ik heb een juffrouw die vertelt dat, uh, dat de stekker eruit ligt. Gadverdamme. Ja. Nou. Gek, gek, gek idee lijkt mij ook, hè? Ja, nou ja, zeker als je vanmorgen de radio aanzet... En, en uh, uh, in de slaapkamer heb ik een, een, een klein radiootje op mijn telefoon, de app. En die doet het wel. En ja. ik zet gewoon de radio aan binnen. En dan is er alleen een juffrouw die vertelt dat dus de kabel eruit ligt. Ja, hebben we dat geluid ook van die juffrouw die, uh, die vertelt dat de kabel eruit ligt of niet? Nee, dat geluid hebben wij niet. En uh, van harte welkom. Ja, dank u wel. Uh, is het, we hebben nog meer Rotterdammers ook aan de ja, lijn, Ja, ja want uh, Peter van Veen, jij uh, bent vanavond ook samen met Henk Pieper. Uh, hebben we Henk Pieper ook aan de lijn? Ja. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ben ook aan de lijn. Henk Pieper, uh, van harte welkom. Uh, de Staat van Stassen, NPO Radio 2. Hallo, Stefan. Uh, ja, hallo. Jij volgt het, uh, dit programma nu via die uh, aparte lijn, de uh, telefoonlijn. Hij heeft ook wel ja, iets romantisch, hè? Ja, ja, ja dus, uh, ik ben heel blij dat ik jullie kon horen. Want ik kom net thuis naar mijn werk en dan heb ik altijd mijn avondritueel. Ja. Hè, dus ik, ga even, ik zet de radio aan, ik, ik ga eten maken. Ah, ja. Maar ik ben al twee uur lang lig ik met mijn hoofd in de meterkast. Want ik had dus helemaal niet gehoord over dit dat dit zou gebeuren. Ach, ja. dus ik ben helemaal in paniek, want ik, kan, ik hoor alleen maar ja, uh, alsof het sneeuwt op mijn radio. Dus ik werd helemaal gek. Dus ik word gelukkig net gebeld. Dus ik ben ontzettend blij dat ik jullie nu gewoon toch weer hoor. Ja, wat ja, goed. Hebben we er nog iemand aan de lijn? Ja, Mirjam, ook Rotterdammer. <laughs> Mirjam? Hallo. Hallo, Stefan. Mirjam, wat fijn dat je erbij bent. En Peter is er ook bij, Henk Pieper is erbij. Ja, vind jij het ook raar? Gek? Ja, ik vind het ook heel vervelend. Ja. Ik vernoopt een beter radio trouwens nog wel. Om uh, half acht. Maar vanmiddag dus, uh, toen ik thuis kwam, niet meer. Ja. Dus nu uh, luister ik op mijn telefoon. Ja. Of op de tv. Ja. Dat kan wel. Ja, natuurlijk zijn meerdere mogen. Maar toch, het is even een moment dat zo'n kabel eruit gaat, hè? Ja, ik vind het heel vervelend. Ja. Ik vind het uh, niet kunnen. Nou ja, ik vind het in ieder geval fijn dat je er uh, vanavond een beetje bij bent. En ik wou vragen aan Henk Pieper. Ben je er nog, Henk? Ja, ja, zeker. Uh, zou jij vanuit Rotterdam uh, de volgende plaat kunnen aankondigen? <laughs> ja, als ik weet wat je gaat draaien, kan ik dat doen. Love Check <laughs> van de uh, uh, B-52's. Oh, ja, dat is een goede plaat, ja. Nou, uh, vanuit Rotterdam, uh, hier is de uh, Love Check van de B-52's. Dankjewel. Fijne uitzending, hè? it ja, time. de liefde, dus ga met me mee. Je bent de zon, je bent de zee, je bent de liefde, dus ga met me mee. Dit is de Zomerse Staat van Stassen. NPO Radio 2. Het hart van Rotterdam, uit puin en as herrezen, klopt weer als een zweer. En niemand houdt het tegen. Het is de motor van het land, de bron van alle leven... het middelpunt van het heelal, het brood waarvan we eten. Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n twintig jaar geleden had ik pen en een papier... om gedachten van me af te schrijven als de enige manier. We leven voor de vorm als een vorm van therapie. Momenten die we hebben, gevangen in een beat, Ze vallen op een plek als ik rap om de hoop te kunnen plaatsen. Vlak bij mijn verdriet. Hoe zou het zijn als ik dat niet had gehad? Hoe zou het zijn zonder krabbels op een blad? Ik volg de muziek zodat we doorgaan Op de route onderweg naar de kern van mijn hart En als ik wist wat ik deed Dan was ik al lang verloren Dus ik vraag aan je mee Vergeten we de tijd En als ik wist wat ik deed Dan was ik al lang de weg kwijt Dus ik vraag aan je mee Vergeten we de tijd Ja we dansen de zon om te laat om stil te staan, ja we dansen dus op, op, zodat het leven ook kan gaan. Ja we dansen dus op, op. Te laat om stil te staan, ja we dansen dus op, op, zodat het leven door kan gaan, door kan gaan, kan gaan. door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan, door kan gaan. Twintig jaar later zit ik rustig op de kaart hoe de schepen varen zo honderd liedjes verder De meeste voor mezelf en de paar Voor een ander nog een shout naar drie hazes Hoe zou het zijn als ik hier niet was geweest Zonder woorden om te delen als de spiegel van de geest Het leven is te mooi om niet te vieren Maar zonder de muziek is maar een tiende van je feest En als ik wist wat ik deed Dan was ik al lang verloren Dus ik vraag, aan je mee? Dan vergeten we de tijd Ja, we dansen de zon Op, Het is te laat om al stil te staan ja, we dansen dus op, op, zodat het leven erom kan gaan. Ja, we dansen dus op, op, het is te laat om stil te staan. Ja, we dansen dus op, op, zodat het leven erom kan gaan. En als ik wist wat ik denk. Dus ik vraag ga je met, ga je met, ga je, je geven we de tijd. Ja we dansen de dus zon op, op. Het is te laat om ons stil te staan. Ja we dansen de dus zon op, op, zodat het leven ook kan gaan. Ja we dansen de dus zon. Dicky Dex, uh, je luistert naar de Staat van Stassen, NPO Radio 2. Ja, we krijgen allemaal berichtjes binnen uh, via de app... Uh, dat Peter Herder zou zijn neergeschoten in Amsterdam... op de lange Leidse dwarsstraat. Um, uh, we lezen alle berichtjes en uh, Tim, we kijken ook... het schijnt ook nu bevestigd te worden. Ja, het staat ook op uh, de site van NOS inderdaad. Ja. Uh, dat bronnen dat bevestigen aan de NOS. Ja. Dus um. wij schikken daar natuurlijk allemaal, ik denk net als iedereen, enorm van. Dus ja. wij weten nu even, wij gaan nu in, uh, we gaan nu eventjes met uh, NOS bellen... en wij komen straks bij jullie terug met een, uh, een, een, een bulletin. Ja. Een ingelast bulletin. En uh, ja. Voor, voor, ja, ik denk dat we nu maar even een plaat moeten gaan draaien. Ja. Het toch wat? Your blow Go away now and I said by me forever trying you're gonna find your way out of the wild wild wood he said you're gonna find staat van Stassen en wij uh, luisteren natuurlijk naar NPO Radio 2. Wij zijn allemaal echt uh, geschokken van het nieuws. Ja, zeker. En we weten ook even nu op dit moment... We we, straks hebben wij een extra nieuwsbulletin van het NOS. Uh, want niemand weet nog precies wat er is gebeurd. Het enige wat, wat wel duidelijk is... dat uh, Peter Hedogis is neergeschoten in Amsterdam... na afloop van de uitzending van RTL Boulevard. Ja, daar was hij te gast. Ja, en er zijn allemaal filmpjes en foto's uh, op... op, op uh, de nieuws sites. Op alle nieuwsites. sites. Ja. En um, ja, we, we kunnen nog niet iets bevestigen. We weten ook niet precies wat er nog wat, wat, wat we kunnen zeggen. Uh, ik hoop dat jullie daar even nu begrip voor hebben. En um, uh, laten we muziek draaien totdat uh, we mensen van de NOS uh, kunnen spreken. Ja, dat lijkt me een goed idee. Dat is de wind. Het is 47 minuten over 8. Uh, dit is de staat van Stassen. Je luistert naar NPO Radio 2. Uh, naar aanleiding van het nieuws over het neerschieten van Peter R. De Vries in Amsterdam... is hier Martijn Nijhuis met een extra nieuwsbudget. Martijn, goedenavond. Dag Stefan, goedenavond. Ja, wat we weten is dus dat Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam. Je zei het al, dat was op de lange Leidse dwarsstraat in Amsterdam rond half 8. Dat is de plek waar RTL Boulevard wordt uitgezonden. Uh, waar hij te gast was. Hij is op straat onder vuur genomen. Uh, onder andere mensen bij het parool die melden dat, die, uh, dat ze vijf knallen hoorden. Uh, hij is zwaargewond afgevoerd uh, naar het ziekenhuis. Uh, en er wordt nu gezocht naar een lichtgetinte man met een uh, tenge postuur. Met uh, een donkergroene jas. Um, en er wordt bijgezegd door de politie dat um, er wordt gevraagd om hem niet zelf te benaderen. En meteen 112 te bellen als ze die man zien. En ja, het was natuurlijk al bekend dat uh, Peter R. de Vries werd bedreigd. In ja. 2019 heeft hij daar nog een interview over gegeven en gezegd... nou, ik zwicht daar niet voor. Um, maar ja, dat het, uh, dat het er niet goed uitziet, dat, uh, dat lijkt mij wel duidelijk. Ja, dus, maar hij is op dit moment naar het ziekenhuis. Er gaan natuurlijk nu ongelooflijk veel filmpjes over rond. Meestal ja. vroelijke filmpjes. Maar dat, dat is inmiddels bevestigd dat hij naar het ziekenhuis is. Ja, hij is zwaargewond afgevoerd en, ja, en hij is in het hoofd geraakt. Dat een... um, ja, dat, dat is natuurlijk niet iets... Um... Dat, ziet, dat ziet er dus niet goed uit, laten we het daarop houden. Nee. Um, en ik, zit even, ik heb net nog met wat, uh, met wat uh, collega's gebeld. En ja? ja, zoals je altijd ziet bij als dit soort dingen gebeuren... is dat de, de wilste verhalen de ronde doen. Maar ja, als we het bij de feiten houden, dan weten we dus dat die... Is neergeschoten, samengevat. Ja. Uh, dat er vijf knallen zijn gehoord. En dat er wordt gezocht naar een licht getinte man. Met uh, een, een jas en een pit met camouflage. Vlekken. Ja. Uh, een zwarte pit moet ik zeggen. Ja. Dus uh, ja, en uh, ja meer weten we eigenlijk nog niet. Ja. Iedereen is enorm geschrokken, merken wij. Dat is ja, dat snap ja. ik. En, uh, ja, in 2019 hè, was het dat hij, dat hij zei dat hij op de dodenlijst staat van Ridwan Tachi, ja. de, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Dus uh, ja, ja. De, de, deze verhalen hoor je, maar dat, dit, dat hij zo neergeschoten... dat is toch iets waar je enorm van schrikt. Ja, en mocht jij iets meer weten, dan, uh, dan bellen we je. Dan uh, meld ik mij meteen. Ja, dankjewel Martijn. Joep. Dag. Eh, ja, ik denk toch dat. Eh, laten we muziek maar, uh, laten we muziek maar het, het woord geven. Dat is denk ik het beste in dit geval. Ja, dat denk ik ook. Even me Anouk, uh, Je luistert naar de staatsvoorstasse uh, NPO Radio 2 met een, uh, ja, ik kan wel zeggen een aangepaste uitzending. Um, dat heeft alles te maken met het verschrikkelijke nieuws over Peter de Vries. Dat is inmiddels tot iedereen doorgedrongen. De app stroomt ook vol met allemaal mensen die uh, ja, net als wij uh, ja, geschokt zijn. Hè? Ja. Toch, zo moet ik het zeggen. Zo kun je het wel zeggen, ja. Henk, die app net, uh, hoor je Steven en Tim, wat een vreselijk naar nieuws. Uh, uh, werkt het muziekgewijs zo dat jullie op dit moment in een playlist klaar hebben staan? Ik denk gelijk te horen dat alles wat ingetogener is. Dat klopt natuurlijk. Um, en groeten, en dat is, daarom las ik het even voor, want hij schrijft dat zo mooi. Groeten en sterkte aan iedereen die voor vrijheid staat. Mooi gezegd, Henk. Uh, Henk heet hij. Uh, goed, wij gaan um, uh, zometeen naar het NOS-journaal. Met uh, Jeroen Kan, denk ik, hè? Ja. Oké, okay, daar wachten we eventjes op. Oké. Okay. meer voor je dag. Want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel. Zoals alle elektrische apparaten van Brown nu tot 40% korting. Plein.nl Thuis in verzorging. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op polstar.com de 100% elektrische Polestar 2. Vanaf 549 euro per maand via Polestar Leasing. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf 45.900 euro. Ga naar polestar.com. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent... premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil je alle mobiele devices van je werknemers... op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitkool tot beheer. Central Point is de technologie achter jouw ambitie. Stap over naar Promovendum... En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Central Point. Get IT done. Kunststofkozijnen van Alcu. Dan weet je wat je in huis haalt. Alcu. NPO Radio 2. 9 uur Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries is neergeschoten in Amsterdam... melden bronnen aan de NOS. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Vries werd rond half acht in de Lange Leidse Dwarsstraat onder vuur genomen. Hij had kort daarvoor de studio op het Leidseplein verlaten... van waaruit RTL Boulevard wordt uitgezonden. Daar was hij te gast. Bronnen in advocatenkringen zeggen tegen de NOS dat er vijf schoten zijn gelost. Die bronnen melden ook dat Peter R. De Vries in het hoofd is getroffen... Op sociale media gaan beelden rond waarop de Vries duidelijk herkenbaar te zien is met een hoofdwond. De vermoedelijke schutter is gevlucht... De politie is in de omgeving op zoek naar een lichtgetinte man... met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken... en een zwarte pet. Mensen worden gevraagd om hem niet zelf te benaderen... en alarmnummer 112 te bellen als ze hem zien. De 64-jarige De Vries is beroemd als misdaadverslaggever... en treedt geregeld op als woordvoerder of vertrouwenspersoon... in politiezaken of bij rechtszaken. Zo is hij onder meer vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B... in het Marengo-proces rond Riduan Tachi. De Tweede Kamer erkent de misdaden van terreurbeweging IS tegen de Jezidi-gemeenschap als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De meerderheid stemde vandaag in met een motie van die strekking. De Jezidi's zijn een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak die zwaar werd getroffen door geweld van IS. Vrouwen werden tot slaaf gemaakt, kinderen gekidnapt en mannen gedood. Honderdduizenden Yezidis sloegen op de vlucht voor het geweld. en Duizenden werden vermoord. Ik hoop dat deze motie een eerste stap is om de daders te berechten... en de slachtoffers de juiste hulp te bieden... zegt een vertegenwoordiger van de jezidi-gemeenschap in Nederland. Het weer vannacht droog en helder. Morgen geregeld zon met in de loop van de dag lokaal een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dankjewel, dat was uh, Jeroen van Kan. Uh, uh, wij kunnen melden dat ook Martijn Nijhuis hier op weg naartoe is... naar de studio, dus mocht er meer nieuws zijn... dan hoor je dat hier op uh, NPO Radio 2. Wasmachines. Gaan altijd stuk net als het niet uitkomt. Ah. Dus moet je snel een nieuwe. Maar heel de dag wachten tot die geleverd wordt... Nee, daarom kies je bij Kobloe nu zelf voor Laten We Komen. Mm. Schilder in dag vrij nemen. En gezeik, Want onze sterke bezorgers zetten je wasmachine neer waar jij wilt. Yep. Netjes. Cobloon. Cool Alles voor een glimlach. Kunststofkozijnen van Alcu. Dan weet je wat je in huis haalt. Alcu. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. NovaMora.nl. Hé hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds misgreep in het magazijn? Ik gebruik nu Snelstart in Handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Orderpikken is nu een fluitje van een cent. Snelstart in Handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles... Maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan Toei. Boek nu een vierdaagse vakantie in Nederland vanaf 149 euro per accommodatie. Toei, discover your smile. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Kom deze woensdag tussen 5 en 9 naar de extra goedkoopavond. En ontvang een gratis potje Lucovitaal Vitamine C 1000 milligram ter waarde van 9,99 met de Waardebon uit de folder. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De lambs were screaming. De film heeft iedereen gezien. Gebaseerd op het wereldberoemde Silence of the Lambs. Hallo Clarice. Clarice. De serie. Elke maandag om 9 uur bij Fox. Op kanaal 11 op 16. De staat van Stassen. Karel en CFE. Er is maar één... Big luck, Robert Plant, uh, van harte welkom terug bij NPO Radio 2. Dit is de Staat van Stassen, met een, uh, uiteraard een aangepast programma. Uh, Tim, er komen zo ongelooflijk veel appjes binnen. Ja, inderdaad. Ja, Brechtje komt net binnen, die zegt, uh, heel fijn hoe jullie dit doen. Wat doen jullie dit mooi, geen band met Peter, maar toch tranen. En Renate zegt, die, uh, uh, het voelt voor mij als jaren geleden... toen Pim Fortuyn werd neergeschoten. En ook toen was ik in mijn keuken en kreeg ik tranen in mijn ogen... en dacht ik, in wat voor wereld leven we? Wat ja. ik nu vreselijk vind, is dat er allemaal filmpjes rondgaan waarop hij uh, ja, ja, op straat ligt. Mijn God, waar is het respect voor hem en zijn familie? Ja. Ja, ja. en uh, ja... Ja, we blijven ons appen. Dat is, dat is mooi. En wij uh, draaien muziek. Uh, Martijn Nijers is, is zojuist uh, gearriveerd. Mocht hij wat nieuws hebben, dan, uh, meer nieuws hebben dan, uh, dan gaan we zeker met hem praten. Ja. En we gaan straks ook uh, met iemand praten die in Amsterdam zelf is. Als het goed is wel, ja. ja daar zijn ja. we mee bezig. Goed, daar komen wij op terug. Uh, wij gaan nu draaien, Somebody van Deepesh Mode. I want somebody to share, share the rest of my life Share my innermost thoughts, know my intimate details Someone will stand by my side and give me support And in return, she'll get my support Me to the sun goes down, Texas. sun. say you want to hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Low. Well, come on, roll with me to the sun, deep you snow. Texas Sun. Bridges, Texas Sun en uh, Erik Augustinus, die uh, hebt een heel, heel indrukwekkend allemaal. Hier zijn geen woorden voor, alleen de muziek geeft een beetje troost. Ja, we kunnen heel veel appjes voorlezen, Tim. Ja, want, uh, Wacht even, sorry, ik zit, uh, ik zit even helemaal niet op te letten. Hallo? Hallo, ja, oh, ja ik ja. ben hier. Ja, Maarten Meulstee uh, stuurt ook nog een uh, ja, bijna een poëtisch bezin. Uh, uh, ja? uh, Peter R. de Vries, onbevreesd, nu vrezen wij. En uh, Matti komt door die zegt. Uh, Hoi Stefan, wil geen sensatietoestanden uh, horen. Maar weten jullie al meer? Wat vreselijk toch dit? Veel sterkte voor alle. Goedjes, ja. Matti. Wat het fijne is, is dat uh, Martijn Nijhuis hier is. Hallo Martijn, fijn dat je zo snel uh, kon komen. Ja, natuurlijk. Wacht even, ik heb een heel ander standje. Uh, waar zit ik, uh, hier? Ben je hier? Nee. Ees moet je hebben. Ik. Ja, bijna. Eventjes. Ik, kan het, ik kan het helemaal uitleggen, maar het is heel ingewikkeld. Ja, ja, dat is heel goed. Ik zei net, oh ja, maar jij hoorde mij natuurlijk wel, dat het zo fijn ja. is dat je er uh, zo snel bent hier. Ja, dat uh, wordt een werk natuurlijk. Um, ja, meer nieuws. Daar vraagt Marti ook en dat wil iedereen natuurlijk weten. Uh, ja, dat lijkt er wel. Het AD meldt dat op de A2 uh, iemand is aangehouden door de politie. Uh, het zou gaan om de verdachte die wordt gezocht in verband met het neerschieten van Peter R de Vries. De misdaadjournalist werd dus aan de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam neergeschoten voor de studio van RTL Boulevard. Hm. Um, ja, dat is eigenlijk wat we nu uh, weten. Uh, dat is ook bevestigd uh, aan de NOS. Uh, de politie wil niet officieel zeggen dat het gaat om Peter R. de Vries, omdat altijd de familie eerst wordt ingelicht. Ja. Uh, maar de, dit, dat klopt dus zeker wel. Uh, we wisten dat hij te gast was bij Boulevard. Uh, en na zijn optreden, daar is hij dus op straat onder vuur genomen. En uh, hij is uh, zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Uh, verslaggever Matthijs van der Wiel. Stel op de hoek van uh, de Lange Leidse dwarstraat en de Leidse straten. De hele Lange Leidse dwarstraat is uh, afgezet door de politie. En er staan uh, heel veel mensen. ...die dit gehoord hebben, ook mensen die iets gezien hebben... ...en van hen worden dan de naam en de gegevens opgenomen door de politie... ...mogelijke getuigen die iets gezien hebben. Heel veel politiewagens natuurlijk hier, heel veel collega's allemaal geschokt... ...zoals we allemaal zijn, denk ik, ik ook. Het is ook een collega van ons... Ja, bronnen in advocatenkringen zeggen tegen de NOS dat er vijf schoten zijn gelost, eh, ook in het hoofd. En, en jullie hadden het erover, hè, er gaan heftige beelden rond op Twitter. waarop eh, de Vries duidelijk herkenbaar te zien is met eh, die hoofdwond. Ja. Nou, GroenLinks Leider Klaver roept op om dat filmpje alsjeblieft niet meer te verspreiden. Eh, premier Rutte, en minister Grappenhuis van Justitie en Veiligheid. komen trouwens vanavond bij elkaar in Den Haag om over die situatie eh, te overleggen. De politiek wordt sowieso geschokt gereageerd op het nieuws dat eh, Peter E. de Vries is neergeschoten. Staatssecretaris Zilge zegt... wat is dit verschrikkelijk, ik zit hier een potje te janken. Ik heb er geen woorden voor. Hm. En uh, Christian in leider Seger zegt... ik hoop en bid dat hij het overleeft. Dan ga ik nog even kijken of mijn collega's van de NOS nog... Uh, ja, de politie bevestigt nu dat het gaat om Peter R. de Vries. Uh, maar ja, dat, dat is het ja. Dus al. ja. ja. De, de, de, jij blijft gewoon hier en jij volgt alles. Ja, als er iets nieuws te melden is, dan uh, hoor je dat meteen. Ja, en dat lijkt me ook gek in dit soort gevallen. dat er zoveel naar buiten komt, ook via social media... dat je dus niet alles zomaar kan... want we, ik kan ook allemaal appjes op voorlezen die hier binnenkomen. Die kunnen we gewoon niet voorlezen, omdat je het niet het is. Niet je weet niet nee. precies hoe het zit. Dus daarom zijn wij blij dat jij er bent, Martijn. Nou, dat is uh, fijn om te horen. Goed. je dat uh, ah, ja, de muziek er is. Ja. Toch? Ja, ja. Mu muziek die uh, in, in veel gevallen uh, te mooi woorden is. <treeks> WorkManage, Don Henley, je luistert naar De Staat van Stassen, NPO Radio 2. Um, ja, we krijgen heel veel appjes, dat, dat zeggen we de hele tijd. En mensen willen het graag delen. En we, ik denk ook dat we een soort gezamenlijk gevoel ook hebben. En mensen uh, hebben troost uit uh, de muziek die we draaien. Dus dat is uh, heel mooi. En mensen komen ook met suggesties. Uh, en, en, en vragen ook, willen jullie graag dat nummer draaien? Um, dat, dat doen we dan ook. Ja. Zullen die van, dat... van Gerard van der Kuilen? Zullen we deze draaien? Gerard van der Kuilen die, die vraagt... Uh, kunnen jullie draaien? Queen, is this the world we created? Dat lijkt mij zeer passend nu. Scattered all around Searching for what they naar NPO Radio 2. Patrick Kandel, of Patrick of Patrick Kandel... Patrick, ik denk Patrick. Patrick. Patrick, Patrick gewoon Patrick. Ja. Uh, die hoort dit nummer en die zegt... Uh, ik uh, word emotioneel geraakt, als ik, zeker als ik dit nummer van London Grammar hoor... dat is zo mooi, dat de tranen langs mijn wangen rollen... wetende dat Peter Edervies voor zijn leven vecht... Goede Patrick uit Maastricht... Ja, er komen zoveel suggesties van mensen. Ja, dat is het mooie van muziek eigenlijk. Dat dat dan nou weer verbindt. En dat je denkt, ja, ik, ik, ik, hoe moet ik me uiten op dit moment? En, en, en dan zijn liedjes eigenlijk het, het, het, het mooiste vervoermiddel. Mooi. Uh, je had ook nog een aantal appjes, hè? Ja, van Stefan die zei, uh, dit mogen we nooit normaal gaan vinden. Dit mogen we nooit goed praten. En dit moeten we nooit tolereren. En Peter uh, komt net binnen. Die zegt, wat een vreselijk bericht. Dit brengt mijn herinnering weer terug aan Pim Fortuyn. Na de aanslag was een van de eerste nummers Fragile van Sting. Maakte toen bij mij heel veel indruk. Dus een suggestie om te draaien. Ondanks alles een mooie uitzending gewenst. Met een mooie toepasselijke mu muziek. Goede van Peter. Ja. Dus we draaien Fragile van Sting en... Als je behoefte hebt om iets te zeggen, doe dat dan via de gratis NPO Radio 2 app. Staat. Dames en heren, je luistert naar NPO Radio 2. Het is op dit moment uh, 40 minuten over 9. En hier is Martijn naar huis met een extra nieuwsbelutte. Uh, daar kom je weer, hoor. Ja, daar was ik weer. Uh, ja, ik zei het net, het AD meldt dat er inmiddels iemand is aangehouden... op de A2 bij Breukelen. Ze dus gaan om uh, de verdachte van het neerschieten van Peter R. de Vries. Er is een filmpje naar buiten gekomen waarop te zien is... dat er iemand is aangehouden op die snelweg. Verder is er nog weinig bekend. Het Vries was dus de gast bij RTL Boulevard. en Na zijn optreden is hij op straat onder vuur genomen. Zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij uh, dat ziekenhuis staat nu zwaar bewapende politie. De missionair minister Grappenhaus en premier Rutte... komen vanavond bijeen bij de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid in Den Haag. Die laten zich dan informeren over de schietpartij in Amsterdam. Ja. En mogelijk komt er dan later vanavond ook nog een statement naar buiten. Uh, in Amsterdam zelf is de Veiligheidsdriehoek bijeen... Dat zijn burgemeester Halsma, de politie en het OM. Want er moet natuurlijk gekeken worden naar de veiligheid op straat. En er, uh, uh, wij melden nu dat iemand is opgepakt. We weten dus niet of dat inderdaad de verdachte is. En uh, ja, Peter Vries uh, ik ken hem natuurlijk als misdaadverslaggever... maar ook als uh, woordvoerder en vertrouwenspersoon in politiezaken. Uh, bijvoorbeeld bij uh, kroongetuige Nabil B. in dat Marengo-proces. Ja. En vanwege die zaak wordt hij al uh, lange tijd uh, beveiligd. Twee jaar geleden zei hij nog, ik sta op de dodenlijst van Ridwan Tachi, De hoofdverdachte in dat proces, die toen nog niet was opgepakt. Ja, en in dat jaar werd advocaat Dirk Wiersmeer geschoten. de advocaat van Kroongetuigen Appel B. En ook de broer van B is uh, geliquideerd. Ja. Maar goed, um, ja. Hij werd beveiligd toch ook? Hè? Ja, hij werd beveiligd. zwaar beveiligd. Er werd niet heel veel details over naar buiten gebracht, nee. uh, na natuurlijk. En um, ja, al het andere wat ik erover zeg is natuurlijk gissen. Dat, ja. do, dat doen we liever niet. Nee. Dus uh, het, het, het nieuwe wat ik kan melden is... dat de politie nu heeft bevestigd dat het om Peter e. de Vries gaat. Wat dus eigenlijk ook al was bevestigd aan NOS en aan uh, andere media. En dat er iemand is aangehouden op de A2 bij Breukelen. Dat zou gaan om de verdachte van die schietpartij. Oké, okay, dankjewel Martijn Nijhuis. After they took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing Freedom. Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy None of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom is all I ever had. Redemption song. Fear for atomic energy Cause none of them gonna stop at the time How long shall they Kill our prophets While we stand aside And look Yes some say It's just a part of it. We've got to Fulfill the book Won't you hit the sing Freedom is all I ever have, Redemption songs, all I ever have, Redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Exemption Song, Bob Marley en de Wailers. Dit is de Staat van Stassen, NPO Radio 2. Uh, Tim. Ja. Uh, ja. Kun jij wat appjes voorlezen? En er komen zoveel mooie appjes binnen. Warme appjes, Iedereen weer op zijn eigen manier. Jelle van Binsbergen, die zegt... Ik weet niets te zeggen, behalve dat ik me erg leeg voel van binnen. Bedankt voor de gepaste muziek. Um, en uh, die dier Zuidinga, die zegt... Uh, Sailor's Warning van Faella uh, is nu ook heel mooi. Die zullen we die draaien? Heel graag. Hebben we die? Ja, die hebben we. Die gaan we draaien. Te, te groot voor woorden. Fijn dat we, bij, dat we bij elkaar zijn. Dat we bij jullie zijn die luisteren. En dat zijn we straks ook op deze zender NPO Radio 2. Uh, dankjewel Tim. Ja. En zometeen Frank van Toff. There's just too little love For what the world needs now Is love, sweet love No, not just for some But for everyone Lord, we don't need another mountain There are mountains and hillsides Enough to climb Enough to last Till the end of time What the world Needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just To love What the world Needs now Is love, sweet love No, not just For some, but for Dat is toch uitzonderlijk voordelig. Dus rennen naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. In spannende tijden kunnen veel ondernemers alle steun gebruiken. Want de zaak loopt een stuk minder, maar de vaste lasten, die maar door. Gelukkig biedt het overbruggingskrediet van Credits ruimte. Voor zowel ondernemers als starters. Ook dat maakt Credits de sociale kredietverstrekker. Kijk op credits.nl er komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn wonen. Niet normaal. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie. Woonveilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woonveilig Alarmsysteem en de Philips Hue Starter Kit voor maar 299 euro. Check woonveilig.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op van Jouw huis ook slim beveiligen? Ga nu naar woonveilig.nl voor een gratis beveiligingsadvies. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driesen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid... in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driesen. Kijk om je heen. Alles wat je ziet is ooit bedacht door iemand. Het is dus aan jou om iets toe te voegen, af te breken en op te bouwen. You are made for change. Laten we de wereld groen kleuren, niemand overslaan en kapitalisme veranderen. Beleg in verandering. Ga de straat op of de boardroom in en sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Ja, ik wil! Een